De pensioenpremie blijft voorlopig vrijwel gelijk. Over een paar weken bekijken de fondsen of er genoeg herstel is te zien. Zo niet, dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld een verhoging van de premie of verlaging van de pensioenen. Voor ABP-gepensioneerden betekent het dat ze een verhoging van een kwart procent mislopen. Werknemers van sociale werkplaatsen hebben geen garantie dat ze hun huidige werk houden. Staatssecretaris de Krom zei in de Tweede Kamer dat het kabinet niet wil tornen aan de rechten van de huidige groep werknemers... Maar het is geen garantie dat ze precies hetzelfde werk blijven doen, zei hij. Volgens de Krom wordt personeel naar ander werk begeleid... als werkplaatsen dichtgaan. Het kabinet wil dat meer mensen een gewone baan hebben... in plaats van in de sociale werkvoorziening. In een huis in Bad Oeverdorp zijn twee doden gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Eerder vandaag werd in Zaandam een man dood aangetroffen bij een flat. Hij zou van het balkon zijn gesprongen. De politie onderzoekt nu of de dood van die man in verband staat... met de fonds van de twee lijken in Badhoevedorp. De productie bij DAF-trucks in Eindhoven wordt twee weken stilgelegd. De laatste week van december en de eerste week van januari... worden in Eindhoven geen trucks gemaakt. DAF heeft last van de economische malaise. De voorraden trucks bij de dealers lopen op... doordat er minder vrachtwagens worden verkocht. Het afgelopen jaar was de productie bij DAF juist weer opgevoerd... van 140 tot ruim 180 per dag. De Europese Unie heeft 180 Iraanse personen en bedrijven op een zwarte lijst gezet. Hun tegoeden worden bevroren en de personen mogen Europa niet meer in. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben dat vanmiddag besloten. De maatregelen volgen op een VN-rapport waarin staat dat Iran vermoedelijk werkt aan een kernwapen. Er wordt nog gekeken naar andere sancties, zoals een boycott van de transport- of oliesector. Bestuursvoorzitter Yvonne van Rooij van de Universiteit Utrecht is voor een periode van twee jaar herbenoemd, maar tegen een lager salaris. Ze gaat op eigen verzoek de balken en de norm verdienen, dat is zo'n 200.000 euro bruto per jaar. Van Rooij besloot zelf haar salaris met enkele tienduizenden euro's te verlagen, naar eigen zeggen vanwege de maatschappelijke discussie over topinkomens in de publieke sector. Nederland heeft nu meer dan 3 miljoen mensen die een AOW-uitkering krijgen. De Sociale Verzekeringsbank heeft gemeld dat de grens van 3 miljoen onlangs is gepasseerd. De ouderdagsvoorziening bestaat ruim een halve eeuw. Het aantal AOW'ers stijgt nu snel omdat de babyboom-generatie met pensioen gaat. Vorig jaar waren er 190.000 nieuwe AOW'ers. Dit jaar zijn dat er 259.000. Het aantal doden dat in Syrië is gevallen is opgelopen tot boven de 4000. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Navi Pillay, bekendgemaakt. Half maart begonnen in Syrië demonstraties tegen de regering, die met harde hand worden neergeslagen. Bij het bekendmaken van de nieuwe cijfers herhaalde Pillay dat de regering van president Assad moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. In Burma hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton en oppositieleider Aung San Suu Kyi elkaar voor het eerst ontmoet. Tot nu toe spraken ze elkaar alleen via de telefoon. Eerder vandaag ging Clinton op bezoek bij de Burmese president Thein Sein. Ze zei dat er is gesproken over het uitwisselen van ambassadeurs. Amerika beloont Burma daarmee voor de hervormingen van de laatste tijd. Clinton riep het regime op meer politieke gevangenen vrij te laten. Het bewind in Burma omschrijft de bezoek als het begin van een nieuwe relatie met.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 Het homomeldpunt in Utrecht heeft tot nu toe 23 gevallen van discriminatie en pesterij behandeld. Dat schrijft burgemeester Wolfsen aan de Utrechtse gemeenteraad. Het zogeheten Gay Alert werd vorig jaar november ingesteld. Volgens Wolfsen bestaat het beeld dat vooral jongeren zich schuldig maken aan homodiscriminatie. Maar slechts 9 gevallen gingen over pesten door jongeren op straat. In de 14 overige gevallen werden homoseksuelen gepest door hun volwassen buren. Het weer vanavond, vannacht en morgenochtend in het hele land regen. Morgenmiddag vanuit het westen droog. Langzaam breekt ook de zon door. Bij matige tot krachtige westenwind wordt het maximaal 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. We schommelen zo rond de 200 kilometer file. Dat maakt het tot een vrij normale avondspits. De meeste langste de file staan bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt zijn vooral de ongelukken. Eigenlijk alleen maar op dit moment. Die pik ik er even uit. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Twee verschillende aanrijdingen bij het knooppunt Heerenveen. Vier kilometer file staat er meteen. De linker is dicht. De A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en knooppunt Hodendrecht Negen kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Daar in de omgeving op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd tussen Osdorp en Duivendrecht. Negen kilometer file richting Amersfoort. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag reden vier auto's op elkaar. Tussen Blijswijk en Nooddorp levert dat vijf kilometer file op. Twee rijstroken zijn dicht. De A58 van Breda naar Tilburg is weer vrijgegeven. Na een aanrijding tussen Bavel en Gilsen nog wel tien kilometer file. En de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik zeven kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Mag ik u eens vragen?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 Met Lucella Carrasso en Tim Overtip. Goedenavond, precies negen minuten over zes. Een debat over beleefdheid in de Tweede Kamer leidde tot wat onbeleefdheden. Komend uur, half uur moet ik zeggen, meer daarover. Nog meer sancties tegen Iran. Daartoe hebben Europese ministers van Buitenlandse Zaken... vandaag in Brussel besloten. Aanleiding is het nucleaire programma van Iran... maar de aanval op de Britse ambassade in Teheran... zette de verhouding verder op scherp. In Teheran, correspondent Thomas Erdbrink Thomas... hoe is in Iran gereageerd op deze extra sancties? Nou, het duurt die altijd even voordat de, redactie, voordat de reactie komt. Er moet natuurlijk door de, de, de leiders van het systeem worden afgestemd wat er gezegd wordt. Maar ik denk dat morgen tijdens het vrijdaggebed de, ja, de, de retorische vlag wel zal worden uitgestoken. Want dit valt eigenlijk heel erg mee. Uh, er was gesproken over een olieembargo van de EU. Er was gesproken over het permanent terugtrekken van de ambassadeurs. Er was zelfs gesproken over het sluiten van alle 27 Europese ambassades hier. Nou, wat is er gebeurd? Er is een lijst uitgekomen met, met uh, uh, 37 namen... en uh, iets van 160 bedrijven erop die nu uh, ja, onder sancties vallen. En daar hadden, dat wisten de Iraniërs, dat zagen ze al lang aankomen. Dus ik denk dat ze gaan zeggen is dit alles. En nu werd afgelopen dinsdag de Britse ambassade in Teheran aangevallen. Hè? Dat heeft het allemaal nog meer op scherp gezet deze week. Nu is wel opvallend dat de Amerikaanse vicepresident Joe Biden... zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat die aanval van hooggeraf werd georganiseerd. Dat vermoeden ze in Groot-Brittannië wel. Heb jij al enige idee hoe dat nou in elkaar steekt? Ik snap dat eigenlijk ook niet. Meestal zijn Engeland en de Verenigde Staten... twee handen op één buik ja. als het aankomt op hun buitenlandpolitiek. En zie hier Joe Biden op bezoek in Irak, het buurland... zegt opeens dat het, dat het zegt eigenlijk precies wat de Iraniërs zeggen. Namelijk, oh, dit was een spontane actie. Onze studenten hebben dit gedaan. We konden ze niet tegenhouden. Nou, ik kan je zeggen, ik was erbij. En ten eerste waren die lui geen studenten... maar leden van een paramilitaire organisatie. En ten tweede... Uh, uh, deed de politie helemaal niks. Dus uh, ja, ik wil we... niet meneer Biden <laughs> tegenspreken, maar het klinkt <laughs> lijkt nou, anders. Eigenlijk wel, Thomas. Maar wat kan daarachter zitten? Heeft Amerika-Iran nu opeens weer ergens voor nodig of zo? Um, ik, ik weet het niet en ik denk dat, er zeker nog, dat het nog wel een staartje zal krijgen, uh, uh, deze uitspraken van de, van de heer Biden. Want ja, het zet toch de Britten een beetje voor aap. Terwijl die juist vandaag een soort rondleiding op afstand weliswaar uh, gaven aan de andere Europese ambassadeurs uh, van de residentie. Die was aangevallen door die, uh, door, de, door die lui. En ja, wat die ambassadeurs daar zagen was uh, uh, vernielde woningen, uh, vernielde schilderijen, vernielde in brand. Gestoken auto's. Dus uh, of de mensen daar nou al niet uh, op eigen beweging naar binnen waren gegaan. De, de vernielingen die spraken in ieder geval boekdelen. En hoe hebben die andere ambassadeurs in Iran hierop gereageerd? Nou, ik probeerde zelf mee te komen met die ambassadeurs. Dat mocht natuurlijk niet, zoals er bijna nooit wat mag in dit land. Uh, maar vervolgens belden die mij op vanuit de ambassade. En die waren werkelijk geschokt. Die zeiden: Dit is de plek waar wij uh, ja, bijeenkomsten hebben gehad. Waar we uh, bols en partijen hebben gehad. En alles ligt in puin. En ja, hoewel hun regeringen nu dus een uh, iets zwakker signaal hebben afgegeven. Is er bij hun toch een soort van angst: van ja, dit zou ons ook kunnen gebeuren. Thomas Everink, van vanuit Teheran, dank je wel. Werknemers van Netcar in Borren hebben vanmiddag het werk neergelegd. Ze zijn de onzekerheid over de toekomst van de autofabriek zat. In Limburg worden Mitsubishis gebouwd... maar het is zeer de vraag of Mitsubishi na volgend jaar nog doorgaat in Borren. De Japanners hadden beloofd deze maand duidelijkheid te geven... maar dat besluit is weer uitgesteld met twee maanden. Nou, dat valt slecht hoor bij de 1500 werknemers. Tijd voor actie, zeggen ze. Beste mensen, wij pikken het niet meer dat we nog langer moeten wachten op de beslissing van Mitsubishi. Wij hebben al een paar jaar gewacht. Vier keer is ons beloofd dat er een beslissing zou komen. Mensen, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. De boodschapper met de megafoon is Henk van Rees van FNV Bondgenoten. Het is uh, lang rustig geweest bij NETCAR, maar nu staat er wel <lacht> iets op ontploffen. Ja. En die stemming is grimmig. Je ziet ook dat nagenoeg het hele personeel hier aanwezig is. Voelen ze zich belazerd? Ja, echt. Ze voelen zich belazerd. Uh, er was toch groot vertrouwen in uh, Mitsubishi. Maar nu is het, de stemming is omgeslagen van we geloven jullie niet meer. We sjouwen voor jullie. En wat krijgen we ervoor terug? Onzekerheid. Er is wat gebroken bij veel mensen. We willen hier gewoon blijven werken. En dan moeten jullie oké okay vinden. Wat doet u bij NETCAR? Ik werk bij Information Management. Dat uh, is de ICT-afdeling bij NETCAR. En Op ik kantoor? Kan... Ja, dat is juist. Niet aan de lopende band? Nee, niet aan de lopende band. Maar de stemming, is die net zo verneinigd bij u op kantoor? Ja, dat kunt u wel zeggen. Het is echt uniform. Zowel de witte boorden als de blue collars hebben hetzelfde gevoel. Wat zegt dat? Ja, dat we het eigenlijk wel genoeg vinden. Dat we eigenlijk toch het gevoel hebben dat we aan het lijntje gehouden worden. Er is overleg geweest met het management van Netcar. En je verwacht eigenlijk dat ze nu een besluit gaan nemen voor de toekomst van Netcar. Ziet u dat toch goed komen? Ik weet het niet. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat Japanners een heel andere cultuur hebben... Uh, ...waar ze besluiten nemen net op het aller, aller, allerlaatste moment. Dus ik heb nog hoop dat in februari dat ze dan terugkomen met een positief resultaat. Jullie zijn het beste jongetje van de klas binnen de Mitsubishi-familie. Mogen wij verdammen dan nu duidelijkheid krijgen... ...dat we door kunnen blijven werken bij Mitsubishi voor de komende jaren. Zijn we het daarmee eens ze? Hey! Ik ben uh, coördinator in de uh, herstelwerkplaats. Hoe lang werkt u hier al? 33 jaar. Uw plek is de werkvloer? Ja, daar is niks mis mee. Nou, er is volgens mij heel wat mis mee op dit moment. Ja, als je het zo bekijkt wel, maar... Uh... Hoe is de stemming bij de lopende band? En wat denk je zelf? Slecht. Jaar in, jaar uit, iedere keer uitstel, uitstel. Ja, de mensen zijn het nu zat. Waaronder ik ook. Een paar weken uitstel, wat maakt dat nou uit? Het gaat zich niet om die paar weken uitstel. We hebben al uh, diverse keren uitstel... Ik had altijd gedacht uh, dat Mitsubishi wel uh, een man, een man, een woord, een woord is. Maar schijnbaar is dat dus niet zo. Ja, op een gegeven moment is het niet meer leuk om, om, om te werken. Is het op dit moment hier zover dat u bij wijze van spreken zou zeggen... ik hoor liever dat de tent over een paar maanden moet sluiten... dan dat ik nog maanden in onzekerheid zit? Is ja, het, het al zover is. gevorderd? Mij zal het worst wezen. Het is ja of nee, maar zeg iets. Een kogel door de kerk. Ja, zeg wat. Zeg ja of zeg nee. Dit hebben we niet verdiend. De emmer zit vol met druppels. Ja, en het was al een grote emmer. Dus, uh... Hartstikke mooi. We gaan nu zo langzamerhand uh, naar de hoogste Japaner hier bij uh, Mitsubishi, de heer uh, Miki. En die zullen we dus zo dadelijk de petitie gaan overhandigen. Mensen, wij gaan door. Het gaat er gewoon om iedere week in en uit. De vraag van, blijf je net kan bestaan, is er nog een job voor mij? Ja, op termijn ga je daar gewoon kapot aan. Jean Wouters, al 30 jaar in de ondernemingsraad, al 15 jaar voorzitter, er tikt in dit bedrijf een tijdbom die heel slecht is voor de motivatie van personeel? Ja, dat is zo. mensen die gaan, die gaan iedere dag naar huis met, uh, met de ziel onder de arm. Zou ik maar zeggen. Is netcar in uw 30 jaar netcar ooit zo dicht bij de afgrond geweest? Nee, we hebben er vaak op gebalanceerd, maar nu heb ik het gevoel dat we eroverheen hangen. Ja. We gaan door. Jean Wouters hoorde u als laatste de voorzitter van de ondernemingsraad van de Limburgse autofabriek Netcar. Louis Dekker was daar. Straks de Belgische parlementaire pers slaakt een zucht van verlichting nu er eindelijk een nieuwe regering lijkt te komen. Bijna Waan bij de ANWB. De staart van de spits zijn er wel vrij veel ongelukken gebeurd... in een verder vrij normale avondspits. Kloop ze even kort langs. De A7 richting Heerenveen, bij knopend Heerenveen... is maar één rijstrook open. De A9 van Alkmaar naar Diemen, bij knooppunt Holendrecht. Hetzelfde, 9 kilometer file daar. De A10 Zuid zijn twee rijstroken dicht... naar Amersfoort, na een ongeluk. De A58 is weer vrij, van Breda naar Tilburg. Bij Gilsen, wel 12 kilometer file. En de A73, veel vertraging nu. Van Venlo naar Nijmegen, bij Kuik, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. misschien staat u wel op dit moment in een van die files. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. In acht regio's door het hele land worden 250 creatieve plannen bedacht om de files te bestrijden. Minister Schultz van Infrastructuur gaf daarvoor vanmiddag op een bijeenkomst in Den Haag, in Den Haag het start zijn. Een bijdrage van Wilma Borgman. Bestuurders in het hele land zijn samen met minister Schultz aan het nadenken over slimmer autorijden. Niet meer met z'n allen tegelijk, in de spits in de files is het devies. In de vier grote steden in de Randstad, maar ook in Brabant, Arnhem, Twente en Maastricht, wordt alles bij elkaar dik 1 miljard euro uitgegeven om de files tegen te gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld proberen ze het vervoer meer over het water te laten gaan. In Eindhoven zijn ze bezig met nieuwe technieken die auto's van de files vandaan sturen. En in Twente bijvoorbeeld hebben drie grote onderwijsinstellingen bedacht... dat het slim zou zijn om studenten een uurtje later naar school te laten komen. Ja, ze mogen gaan leren of ze mogen gaan uitslapen. Dat mogen ze zelf weten. Uh, op dat moment vergaderen de docenten. Uh, en dat hoeven ze dan niet meer aan het eind van de dag te doen... zoals dat nu eigenlijk nog altijd gaat. Dan hebben we ook ruimte in de treinen en de bussen. Want we hebben toch gemerkt... Dat uh, in de spits ongeveer 60% van de capaciteit van de bussen wordt ingenomen door studenten. Ja, en dat is ook ruimte die we hard nodig hebben om de fransen uh, plaats te bieden. In het zuiden is burgemeester Hoes van Maastricht in gesprek met bedrijven. om ervoor te zorgen dat werknemers flexibele werktijden krijgen. Nou, in plaats van uh, alleen maar oudwets te kijken van waar zou meer spoor of meer asfalt moeten komen. hebben wij gezegd, we gaan het analyseren hoe die reizigers in elkaar zitten. En we zijn dus met de 25 grootste bedrijven in Maastricht en de omgeving aan de praat gegaan. En we krijgen van hun profielen van alle werknemers om te kijken hoe we hun gedrag het makkelijkste kunnen beïnvloeden. Je kunt je ook voorstellen dat je in een bedrijf met verschillende werktijden gaat werken. Je zult natuurlijk moeten kijken van wanneer zijn de momenten dat je echt moet vergaderen en elkaar moet zien, maar waarom moet iedereen op hetzelfde tijdstip beginnen op een dag? Dat is heel oudwets, dus daar kun je met elkaar dan behoorlijk aan sleutelen. Nou, in ieder geval is ons streven om 3000 auto's van de weg te halen, dus dat is best veel. En als dat gebeurt, ja, dan is het asfalt wat we de komende jaren gepland hebben, wat toch moet gebeuren om het allemaal beter doorstromen te krijgen, dan is dat voldoende om de komende decennia door te komen. De Haagse wethouder Smit zoekt het in zijn ambtenarenstad... in het belonen van filemijdend gedrag. Met een elektrische leaseauto parkeren aan de rand van de stad... en dan per elektrische bus naar kantoor. We hebben afgesproken dat uh, het bedrijfsleven er 3 miljoen in steekt. Nou, dan kan je aardig wat van die elektrische leaseauto's verkopen. Ja, hoeveel dan? Dat weet ik niet, maar in ieder geval honderden. Um, en als je weet dat bijvoorbeeld 400, 500 mensen uit de file... al betekent dat je een behoorlijk percentage minder uh, congestie hebt, dat helpt echt. Het gaat namelijk om die laatste auto die het hele systeem volzet. Uh, dus als dat gaat werken, dan hebben we daar lol van in de filebestrijding. Minder files, meer mensen in het openbaar vervoer, meer mensen op de fiets, meer mensen op de elektrische fiets, en mensen die thuis werken gewoon niet in de spits in de auto. De bedoeling is dat er aan het eind van deze kabinetsperiode 20% minder files staan. Wie weet, 250 creatieve plannen. We gaan het zien in de files. Er gaat een zucht van verlichting door België. Het is bijna niet te geloven, maar België krijgt een nieuwe regering. Gisteravond hebben de zes partijen die onderhandelen over een nieuwe regering... alles inhoudelijk afgerond. Dat betekent goed nieuws voor de politici, goed nieuws natuurlijk voor de kiezers... maar ook voor de parlementaire journalisten... die anderhalf jaar lang moesten uitleggen waarom het maar niet lukte. 10 uur. Goedemorgen. Nieuws met Els Aijels. De regeringsonderhandelaars zijn klaar met het ontwerp-regeerakkoord. Na 537 dagen is het dan zover. Ik heb zojuist een afspraak met Tim Powells, de politiek redacteur van de VRT... hier op de redactie in Brussel. En om het te vieren heb ik voor hem een bosje bloemen meegenomen. Ik, uh, ik geef mijn bloemen, begrijp ik. Om u te feliciteren met deze mooie dag. Ik heb er weinig verdiensten aan, vrees ik. Uh, ik zal pas vieren maandag. Maandag uh, leggen ze de eet af en dan is het echt afgelopen. Uh, dan hebben we echt... Uh... Ja, een regering. Ik kan het bijna niet uitspreken. U klinkt opgelucht. Ik ben opgelucht, maar ik maak me geen illusies. Het is niet omdat er nu een regering is en een afspraak over een staatshervorming, over een Nieuw-België... dat we geen problemen meer hebben. De problemen blijven heel groot. Het lijkt me wel fijn dat het niet telkens weer hoeft uit te leggen hoe het nou zit, wat er aan de hand is, waarom het zo lang duurt. Het frustrerende was dat je vaak juist niks kon zeggen dat je op een trottoir stond, dat je aan een ellebogengevecht moest beginnen... Om, uh, om van een onderhandelaar dan drie zinnen te krijgen... terwijl je niet echt aan de mensen kon uitleggen wat er in hun leven ging veranderen. Was het wel leuk om je vak uit te voeren de afgelopen 537 dagen? Uh, nee, eigenlijk. Precies daarom, omdat je uh, je moest voortdurend zeggen... het zit geblokkeerd, er is ruzie, is, er is geen akkoord. Je weet ook wel dat je publiek afhaakt op een bepaald moment. En dat is voor een journalist frustrerend, want je wil graag dingen uitleggen. Um, maar mensen, heel begrijpelijk, hadden iets van... Uh, ja, kom maar eens terug als je, als je weet hoe het zit. En uh, dat was eigenlijk gelijk. In, hè? Misschien zijn we als media ook wel te lang dat in alle details blijven volgen. Dus uh, vandaag is dus een goede dag, vandaar de bloemen. Uh, dank u voor de bloemen, u bent heel vriendelijk. Uh, maar uh, ik, ik stel me toch bescheiden op... Uh, we zullen wel, ik zal blij zijn en je mag me bloemen geven als België zijn begrotingstekort terug op nul heeft gebracht. <laughs> Josephine Treilly, die was er in ieder geval vrolijk onder met haar bloemetje. Zo te horen zijn Belgische collega's toe aan een vakantie. <laughs> we gaan verder van België naar Frankrijk. Want de president in Frankrijk, Nicolas Sarkozy, werkt samen met bondskanselier Merkel aan een oplossing voor de eurocrisis. En dat, zo weten we inmiddels, kan alleen maar uitdraaien op een compromis. Over een paar minuten spreekt Sarkozy het Franse volk toe. Ook klaar om te luisteraar zit rondinker in Parijs. Ron, is het de verwachting dat Sarkozy daar iets over zal zeggen in zijn toespraak? Ja, hij zal wel moeten, Tim. Het, uh, het is de hoop hier in Parijs dat uh, een akkoord over die eurozone. in ieder geval la niet langer gaat duren. dan uh, de formatie in België. Dus er zal een, een compromis worden, moeten worden gedaan. Er moet water bij de wijn worden gedaan. En een van de opties die Nicolas Sarkozy naar voren wil schuiven. is dat zijn land, maar ook de andere lidstaten. bereid zouden moeten zijn om in de toekomst meer bevoegdheden over te dragen aan Brussel. Met name als het gaat om inzagen in de begrotingen. Om te voorkomen dat er uh, weer foutieve begrotingen worden ingediend... die alleen maar leiden tot hogere tekorten... zal Brussel daar meer inspraak in moeten krijgen. Daar willen de Fransen uiteraard wel iets voor terugkrijgen. Ze willen dat Duitsland dan vervolgens instemt... met een grotere rol voor de Europese Centrale Bank... Die zou dan noodlijdende staten makkelijker moeten kunnen helpen. Dat is het compromis. En ja, fase 1 is het warm maken van de Franse bevolking voor zo'n oplossing. En dat zal hij over een paar minuten gaan proberen te doen. En nu komen er natuurlijk wel verkiezingen aan in Frankrijk. Hoe gaat hij deze boodschap in zijn campagne passen? Ja, dat is, dat is de moeilijke spagaat waarin Nicolas Sarkozy zich bevindt. Hè. Hij moet aan de ene kant moeilijke bezuinigingen aankondigen. Aan de andere kant is er ook sprake van, ja, uh, die verkiezingsstrijd, 22 april is de eerste ronde. En hij zal zich daardoor heen moeten worstelen. Nou, deel van zijn campagne zal zijn dat hij de kiezer bij wijze van spreken de vraag voorlegt... wie denkt u dat het beste geschikt is om ons land door de crisis heen te loodsen? Is dat de onbekende, de relatief onbekende kandidaat van de socialisten zonder bestuurlijke ervaring? Of ben ik dat Nicolas Sarkozy die u de afgelopen jaren ook al door de storm heeft heengeloosd? Het is de vraag of de Franse kiezer die boodschap accepteert. Maar Sarkozy als kapitein op het schip in de storm, dat beeld wil hij vanavond versterken. Hebben we toch nog één vraag over die toespraak tot het volk? Het reddingsplan van de euro ligt er nog niet. Waarom dan nu al zo'n presidentiële toespraak? In feite uh, is het een, een terugkeer naar Toulon. Dat is de plek waar zometeen die toespraak wordt gehouden. En het is niet toevallig, die plek. Die hebben ze bewust gekozen, want in 2008... hield president Sarkozy daar ook al een toespraak. Toen was dat na de val van Lehman Brothers... Uh, die bank die viel en Sarkozy hield daar een toespraak. waarin hij, bij wijze van spreken, de gemoederen bedaarde. maar ook de Franse bevolking uitlegde dat het menens was. Nou, zo'nzelfde situatie, daar zijn we nu ook aan beland. En van, vandaar dat president Sarkozy, hoewel er nog geen akkoord ligt. toch straks die toespraak gaat houden. Over vier minuten. Vanuit Parijs, Ron Linker, dank je. Een debat over beleefdheid in de Tweede Kamer liep vanmiddag uit op een botsing. Het ging over het voorstel van de PVV om u te zeggen tegen de leraar op school. GroenLinks Kamerlid Klaver wilde graag weten wat PVV'er Beertema precies wil met dat plan. En dat zorgde voor irritatie. Ik ben niet helemaal van lotje getikt, wil ik meneer Klaver uh, meegeven. En ik begrijp natuurlijk best dat er heel veel cosmopolitisch ingestelde, anti-autoritaire mensen, voornamelijk in de grachtengordel zijn, GroenLinks -stem stemmers heel veel, die dit een belachelijke motie vinden, die het volstrekt ouderwets vinden, terug naar de jaren 50 en de spruitjes. Teken lekker. Niet mee, zou ik uh, meneer Klaver willen zeggen. Het hoeft niet. Stop nou eens met die mantra over die grachtengordel. Ik geef aan dat ik het ook belangrijk ja, vind. Laten we elkaar erop vinden. Symboliek. Alleen maar symboliek. Ik ga helemaal niet stoppen. Uh, tot mijn laatste adem zal ik uh, bezig blijven... om de grachtengordel en GroenLinks te bestrijden... met hun idiote ideeën. Idioot. Als de heer Beertmaat heeft over... Uh, het gedrag in de klas. Kan hij dan ook niet proberen hier elkaar met fatsoen, met fatsoen aan te spreken? Natuurlijk kan het scherp. Maar moet het hier zeg maar, net over dat randje Als u dat niet in de klas wil, als de heer Beert maar dat niet in de klas wil, dan verwacht ik ook de hoogste standaarden. Verwacht ik dan hier? Voorzitter, dit komt uit de mond van aanhangers van Pol Pot, van meneer Hoxha. Ik weiger me te laten aanspreken op fatsoensnormen... door dit soort uh, ja, uh, nihilisten, laat ik het zo zeggen. Vraagt u mijn mening over deze kwalificaties, dan zou ik zeggen... zo ga je niet om met gekozen volksvertegenwoordigers. Dat soort kwalificaties, diep in de geschiedenis duikend... ik zou het niet doen, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid. En de laatste die u hoorde, u herkende haar ongetwijfeld. Kamervoorzitter Gerdy Verbeet, zo verliep dat debat dus in de Tweede Kamer. Punt van orde, dit is het einde van het Radio 1 Journaal. Lucella en ik wens u een prettige donderdagavond... en geef graag over, wederom, aan onze collega... Joost Eerdmans met Avondspits. Goedenavond, Joost. Dank je zeer en een goede avond hier vanuit Capella Nijzel. Wij zien op Twitter een trending topic, althans dat was het lange tijd. Minister Van Bijsterveld die behoorlijk over de knie ging gisteravond in, in Nieuwsuur. Zij vond, heeft een nieuw plan bedacht, dat ouders, hardwerkende ouders, meer aandacht aan hun kids moeten geven terwijl ze al zo hard werken uh, en daar al heel veel tijd aan besteden. Nou blijkt dat ze zelf in haar jeugd uh, nauwelijks tijd voor de kinderen had... want daar was vooral de carrière belangrijker. Mijn uh, conclusie is, hoe kan een bewindspersoon geloofwaardig blijven... als je niet doet wat je zelf beweert en aan anderen oplegt. Geloofwaardigheid van politici, daar wil ik het over hebben in avondspits. Practice what you preach, dat vind ik, en anders ben je niet geloofwaardig. Uh, dus u kunt bellen als u dat met me eens bent, of niet. 0800 Politici die zichzelf zel, niet het goede voorbeeld geven, zijn wat mij betreft ongeloofwaardig. Daarover wil ik het met u hebben in het debat zometeen in avondspits. 0800 We zijn er, direct na het NOS Journaal. Tot zo. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Ieder jaar overlijden 6 miljoen kinderen door ondervoeding. 6 miljoen. Onze grootste wens is alle kinderen een volle maag. Help mee. Ga naar rettenkind.nl Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is en niet omdat het kan.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 Maar doordat er meer mensen kwamen stemmen, duurde tellen langer dan verwacht. Maandag en dinsdag stemden de inwoners van 9 van de 27 provincies voor de Egyptische Tweede Kamer. En peilingen wijzen uit dat de moslimbroederschap bij deze eerste ronde uitkomt op bijna de helft van de stemmen. En de productie bij DAF-trucks in Eindhoven wordt twee weken stilgelegd. De laatste week van december en de eerste week van januari worden in Eindhoven geen trucks gemaakt. DAF heeft last van de economische malaise. En dat zijn hoofdpunten. Het weer. Marco Proef. Van het zuidwesten uit nadert een nieuw regengebied. En dat betekent dat het in de loop van de avond en ook vannacht een natte boel gaat worden. Koud is het niet, temperaturen liggen rond 8 graden. En morgen komt er maar nauwelijks wat bij, want de maxima komen uit op een graad of 9, misschien 10 hier en daar. Verder trekt de regen morgen naar het noordoosten weg. wil niet zeggen dat het daarna droog is, want er kan nog wel een bui vallen. Maar in de loop van de dag is er ook ruimte voor een beetje zon. De wind valt wel mee, die waait overwegend matig uit een westelijke richting. En dat is dan een kracht 4. In het weekende krijgen we meer wind. Dan waait het bij zee af en toe zelfs hard, windkracht 7. En verder hebben we de ene storing na de andere. Dat betekent veel bewolking en periode met regen. Maar het is en blijft wel zacht. ANB ah, verkeersinformatie Het is een gemiddelde avondspits. De meeste files van de avondspits beginnen nu geleidelijk aan op te lossen. Het is nog het drukst bij Utrecht en Rotterdam. En er zijn een paar ongelukken gebeurd. Nou, Die haal ik er even uit. Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Bij Knopend Holendrecht 11 kilometer file vanaf Badhoevedorp. De De rechterrijstrook is dicht. De A10 Zuid is weer vrijgegeven bij Duivendrecht na een ongeluk. File vanaf Geuzeveld 11 kilometer. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor de afrit Oosterbeek 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A12 naar Den Haag is weer open bij Zoetermeer Centrum na een ongeluk. Staat al wel 5 kilometer file. De A58 Breda richting Tilburg. Tussen de knopen de Galder en Sint-Annabos. 8 kilometer na een ongeluk. Daar is de weg weer open. Ook de A73 is weer open van Venlo naar Nijmegen. Tussen knopen Rijkenvoort en Kuik nog wel 5 kilometer file. Het treinverkeer ligt stil tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke. Dat komt door een ongeluk. En rijden wel bussen. De vertraging kan oplopen tot een uur. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Politici die zelf niet het goede voorbeeld geven zijn ongeloofwaardig. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL met mijn mening over het gesprek van de dag. Tot 7 uur kunt u mij bellen. Bel WNL, 0800 1121. Zelden heb ik een minister zo zien schutteren als minister Maya van Bijsterveld van Onderwijs gisteravond in Nieuwsuur. Bekijk het optreden even terug als u kan op uitzending gemist, dat is de moeite waard. Wanhopig probeerde ze uit de klauwen van Twan Huis te blijven... die vond dat haar plan om hardwerkende ouders meer opvoedplichten te geven, nogal is. Zelf bracht de minister vroeger nauwelijks tijd met haar kinderen door... omdat haar carrière binnen het CDA voorrang kreeg. Ofwel, mag je als minister normen aan anderen opleggen die je zelf niet bent nagekomen... Ik denk dat Van Bijsterveld zich vergalopeerd heeft en nu, na haar optreden, totaal ongeloofwaardig is geworden. Dat geldt ook voor iemand als Femke Halsema, die altijd vond dat zwarte scholen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, maar ondertussen haar eigen kinderen op een witte school zetten. Of PvdA-kamerlid Spekman, die huilde om de arme Mauro, terwijl partijgenoot Al hem notabene als eerste liet uitzetten. Of doe eens normaal man PVV'ers die in het parlement over de noodzaak van fatsoen beginnen te praten. Hypocriet, dom en slecht voor de politiek. Mijn geschiedenisleraar zei vroeger, het verkeersbordje dat naar Arnhem wijst, loopt zelf ook niet naar Arnhem. Ofwel, waarom zou ik als leraar jou het goede voorbeeld moeten geven? Ik zeg, politici die het goede voorbeeld niet geven, zijn ongeloofwaardig. Bel WNL nou? 0800 1121 ja, u kunt mij bellen. 0800 1121, het debat gaat van start. Wat vindt u? Hypocrisie in de politiek. Heeft u daar trouwens zelf voor van, uh, van meegemaakt? Uh, kent u gevallen van hypocrisie? Uh, bijvoorbeeld de politie uh, die veel te hard rijdt en dat uh, onder de pet lijkt uh, te houden. U kunt mij uh, daar ook over bellen. Komt u hier in de uitzending 0800 1121? Of zegt u nee wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Iedereen kan fouten maken. Dat is de andere zijde. Maar ik zeg je bent ongeloofwaardig in je vak als politicus als je zelf iemand normen hè, oplegt terwijl je er zelf eh, met eh, de pet naar gooit. Maar misschien bent u wel met mijn geschiedenisleraar eens die dus zegt ja het bordje naar, naar Arnhem loopt er zelf ook niet naartoe. 0800 21. en getwitterd kan er ook worden hoor. Dat kan hashtag WNL zijn of hashtag Eerdmans en u komt binnen. Bert Schouwstra zegt half mee eens Eerdmans. Mag je dan ook pas iets over kindermishandeling zeggen als je, je kind hebt geslagen. Beetje vreemde vergelijking. Marco van Rooijen zegt Eerdmans, ik en mijn vriendin werken ons kapot. Maak 60 uur in de week. Al onze vrije tijd gaat naar onze dochter. Dat mens is niet wijs. En dan spreekt hij over uh, minister Van Bijsterveld hetgeen de aanleiding is voor mijn stelling namelijk. Ik zeg politici die zelf niet het goede voorbeeld geven zijn ongeloofwaardig. Zoals inderdaad minister Van Bijsterveld. Jan Edens uit Doorn. Uit Horen. Uit Horen. Ik, vond, ik heb het interview gezien gisteravond. Ja. Ik vond Twan Huis onbe, onbehoorlijk zich gedragen. Hij probeerde de minister achter elkaar telkens weer naar hetzelfde te toe te brengen... wat in het verleden gebeurd is. Maar de minister vertelde wel dat zij veel voorgelezen heeft. Ja. En wanneer zij dus inderdaad die politiek gekozen heeft... en minder aandacht aan de kinderen gegeven... dat kwam niet duidelijk naar voren. Nee, nee. Er niet voor. Oh. Nou, Mijn vrouw is het ook niet eens met, met u... Ja. Femke Halsema heeft haar kinderen wel op een zwarte school gehad. Ik weet het zeker, ja. want een kennisje ja. van mij had haar... Zij was samen met, uh, waren ze geloof ik de enige t die hun blanke kinderen op een zwarte school hadden. Maar mevrouw Edens, waarom heeft ze ze daar afgehaald? Waarschijnlijk omdat ze ging verhuizen, weet ik veel. Nee, of. helemaal niet. Ze vond het toch niet de kwaliteit die ze, die ze, die ze nodig vond voor haar kinderen. Ik de school en niet op Femke Halsema. Ik, einde verhaal. Wat ze, meneer Edens, nog een laatste commentaar op uw vrouw misschien? Nou, ik, ik, heb, ik heb dat niet, dat wist ik niet, wat Femke Halsema gedaan heeft. Maar, uh... Kijk, als de school niet voldoet aan de kwaliteit, eisen die je stelt, dan is het een ander verhaal. Ja, maar dan moet je niet zo hypocriet zijn als Femke Halsema, door de hele tijd te zeggen dat de zwarte scholen zo fantastisch zijn, dat iedereen daar zijn kind op moet zetten, behalve jezelf. Dat vind ik duidelijk hypocriet. Nou, ze heeft het toch gedaan? Ja, dat is... Dat is dat is natuurlijk niet wat, wat, wat, wat, wat bedoeld wordt met, met geloofwaardigheid. Maar me, de, mag ik u danken, familie Edens? Want dan gaan we verder naar, naar meer bellen. Want het is uh, hartstikke leuk. Dilemma zegt Eens, tja, het was er nog niet, niet zoiets als een spreekwoord van... verbeter de wereld, begin bij jezelf en zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat gaan we zeker tot 7 uur. 0800 1121 politici die zichzelf uh, die zelf niet het goede voorbeeld geven. Die zijn ongeloofwaardig. Rita Geurts uit Venray. Ja, ik ben er. Dag mevrouw Geurts. Uh... Ik ben het, ik ben het uh, niet helemaal eens met uw stelling. Ik denk dat, kijk, ik vind de opvoeding van Bijsterveld, uh, ik denk dat het, dat het goed is dat ouders hun aandeel leveren op scholen en uh, betrokken moeten zijn. Ben, dat ben ik er hartstikke mee eens. Van de andere kant, school heeft voor zijn taak om uh, uh, uh, het schoolse werk bij te brengen en het opvoeden blijft toch bij ouders. Wat dat goede voorbeeld betreft... ik denk dat mevrouw Wijsselveld uh, misschien ook wel op... door haar ervaring van... jee, ik heb daar toch niet voldoende aandacht aan besteden, Ja. op dit idee is Dat geworden. vroeg Twan Huis, hè? Dat vroeg exact Twan Huis, Die zei, komt u nou terug op uw ervaring? Heeft u geleerd? Nee, zei ze, ik leer van allerlei dingen in het veld. Dus ze gaf niet eens toe... dat ze zelf die fout inderdaad heeft gemaakt... en dat ze daarvan ja, geleerd ik, heeft. Ik heb, uh, ik heb dat interview met Twan Huis uh, uh, niet, uh, niet gezien... En uh, dus uh, dat dat uh, dus dat dat zou mijn dat zou ik als als goed willen betitelen van hé, hey, ik heb dat zo gedaan, nou dat was niet zo handig. Dus ik ben nu in de positie als minister, laat ik de mensen eens oproepen dat ze meer betrokken moeten zijn bij de school van uh, van hun kinderen. Dus Zover kan ik dat wel volgen en ja. ben ik daar ook voor. Kijk, zo'n stemke Halsema, dat is, vind ik toch een andere kwestie. Want nu wordt uh, gekoppeld van het feit dat het een zwarte school is en, en die kwaliteit. En uh, ze heeft dat geprobeerd en uh, nou, blijkbaar is de kwaliteit niet bevallen. En dat is nog maar de vraag of dat samen heeft verhangen met de zwarte school. Dus in dit soort discussies moet je ook, hè, je, je kunt niet heel, heel genuanceerd zijn. Maar enige nuance moet er toch wel zijn. U wil meer nuance, mevrouw Geurts. Nou, die, die, die is er niet altijd, moet ik zeggen, hier. Maar u geeft hem in ieder geval mee. Dank u zeer. Peter van Kempen uit Roderhuizum uit Friesland. Hypocriete politici. Wat vindt u daarvan? Ja. Ik ben het helemaal eens met uw stelling. Ik uh, ben van mening dat uh, politici het goede voorbeeld moeten geven. En ze moeten zeker laten zien... hoe de door hun voorgestane politieke invloed in deze maatschappij... wat voor uh, geweldige... ...indruk dat op zou, ons zou moeten achterlaten. En dan kan het niet zo zijn dat iemand... ...vooral die uh, nogal normerend uh, naar de rest van het volk... Uh, ...stellingen gaat voorkomen... Ja. ...zichzelf uh, hele andere normen en waarden oplegt. Een mooi voorbeeld, uh, meneer Kok... ...die uh, ja. uh, toch wel als vakbondsleider uh, begon... ...en het slijk der aarde. Ik weet nog, uh, ik zie de cartoons nog in de Telegraaf... ...van uh, ondernemers in streepjesbroeken met sigaren... ...die vermogens aanbastwind moesten indelen inleveren. En dan, zie ik, uh, en dan zie ik meneer Kok nu gewoon uh, heel veel geld in, en in enorm kapitalistische plekjes. Ja. En dan moet ik gewoon van kotsen. Ja, nou, dat bent meen. u niet de enige geweest. Daar is een hele hoop reizen over ontstaan. Ik ben het ook met u eens, Wim Kok. Zet ik er ook bij op het lijstje. Luister, het gaat me niet om links of rechts te best. Het gaat erom, ben je als politicus geloofwaardig? Doe je wat je zegt? Be Zo'n beetje dat het ook inderdaad niet hypocriet wordt. En als je ziet wat er gebeurt met sommige politici, die lopen volgens mij wel heel erg uit de pas met hoe ze zelf hun leven aan het lijden zijn. En ik vind dat niet kunnen. Dus dat vind ik ongeloofwaardig. So, Camille, ergens... Oh, meneer Van Kemmen. In het aangeven van de goede richting mogen natuurlijk politici ook wel eens een steek laten vallen, ja. maar dan vind ik dat ze daar openhartig in moeten zijn. En dan zullen ze respect krijgen van hun kiezers en die zullen die man dan vertrouwen. Maar je moet niet weglopen ja. voor je verantwoordelijkheid. En je moet mensen niet de maat nemen op een pak, wat je zelf niet aan kan. Mooi gezegd. Chris Kuipers zegt eerlijk helemaal gelijk. En ik zeg dus: luisteraars, politici die zelf niet het goede voorbeeld geven, die zijn volstrekt ongeloofwaardig. Ik wou dat tweet van Camille Ergemond voorlezen. Het onderscheid tussen het privéleven en het politieke optreden van een politicus. Oké, okay, onderscheid tussen privé en politiek. Publiek optreden moet conformer beleid zijn. Nou, ik vind een SGP'er die het tussen de lakens doet met vier buitenechtelijke uh, relaties, denk ik ook niet dat hij heel geloofwaardig blijft, uh, moet ik je zeggen, Camille. David Stelma zegt, als je aan kinderen begint, heb je daar als eerst het hardst voor te werken. En zo is dat ook nog eens. Um, aan de lijn nu Jacques Monas. Hij is uh, voormalig spindoktor en nu Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Uh, Meneer goedenavond. Goedenavond. Nou, u hoort de discussie zo'n beetje. Wat, wat, heeft u toevallig uur gezien gisteravond? En helaas niet, ik was aan het werk. Ja, oh, dat is een, ja, dat een is de mooie excuus. Excu ja, dat is een zeker een goed excuus. Als Kamerlid ben je dat ja. vaak. Um, maar ja. nou, weet u ongeveer wat daar gebeurd is? Is Van Bijsterveld, ja nog wel geloofwaardig? Nou, kijk, als je als politicus moet je, moet je doen wat je zegt. Dus als je anderen oproept dat ze veel mee moeten doen op school dan moet je dat zelf ook doen. Hoe druk je baan ook is. Maar als je als politicus iets zegt wat mensen in hun privéleven moeten doen... dan moet je je daar zelf ook aan houden. Anders is je uitspraak niet geloofwaardig en ben je dus zelf ook niet geloofwaardig. Dus minister van Wijsveld vindt u niet, niet geloofwaardig. Uh, is dat dan voor u op dit terrein dat, dat ze dit plan lanceert... over ouders aan uh, meer schooltaken geven? Of zegt u dat ze verliest ook een stuk geloofwaardigheid als minister in zijn geheel? Nou ja, je moet wel oppassen, want mensen hebben zoiets van... Uh, Weet je, dan zeggen ze van, ja die mevrouw die, hè, die roept van alles, maar zelf doet ze het niet. Mm -hmm. En dat, dat geeft heel snel een effect ook op andere punten. Want dan een, de geloofwaardigheid van een politicus is natuurlijk wel zo'n beetje het... Uh, ja, de, als, als, daar, als, als dat afbrokkelt, dan, kom, dan heb je het ook moeilijk op die andere terreinen. Dus ik zou echt zeggen van, als je iets zegt over, over, over het privéleven van mensen... dan moet je er ook zelf één op één uh, diezelfde ja. normen uh, naleven. Nou bent u een spindokter, eigenlijk blijft het eigenlijk... Geweest, geweest, ja, geweest, ja, je geweest. bent het eigenlijk voor je leven, toch? Net als politieman, dat blijf je. Hoe zou u hier Wijsterveld uitspinnen als u aan de roer stond daar? Ik zou zeggen... Daar heb ik eerlijk gezegd, want ik denk echt als kabelid... Ik zou tegen mijzelf bij zeggen van, van... nou, dit instituut heeft mij zo goed op, op, op goede gedachten gebracht. Ik ga mijn tijd anders indelen. Ik zorg ervoor dat ik voortaan ook gewoon op school ben uh, als het moet. En dat, dat zou ik gewoon... Dat, kijk, ik vind ook iedereen heeft recht op een gegeven moment... als je een beetje uit de bocht bent gevlogen... om een keer een excuus te maken. Ja. Maar ik zou, ik zou zorgen van... Uh, geef het goede voorbeeld. Het ja, ja, precies. Altijd politicus, geef het goede maar voorbeeld. Maar geef ook duidelijk aan dat je daar fout... Ik bedoel, dat is toch ook geen schoon om te zeggen? Nou, ze zei het namelijk een beetje van... Nou, op de lage school heb ik wel gedaan. Daarna ben ik, ben ik mijn kinderen eigenlijk gaan verwaarlozen dan minder Tenminste, voor. maar dan moet je dat veel ruidelijker toegeven. Want van Huis bleef maar zwaaien met de volkskant en ze kwam er beroerd uit op die manier. Dan denk ik ook van bijsteveld: pak, pak ook je moment. Weet je. Ze, zat, ze zat maar door te, te zeuren. over het plan dat ze aan het lanceren was, maar ze vergat dat ze voor de kijker, denk ik, en dat zag je op Twitter terugkomen. Volledig onderuit ging. Ja, nee, maar ik, ik daar moet je ook gewoon zeggen: van weet je wat? Eigenlijk heeft dat interview heeft mezelf ook aan het denken gezet. Van ik moet gewoon zorgen dat mijn agenda af en toe gewoon geblokt wordt. Laat die tas maar even liggen. Het is, er zijn weinig mensen die aan het eind van hun leven zeggen van... Oh, ...had ik maar wat meer tijd op kantoor doorgebracht. De meesten denken me, meestal na van... ...had ik maar wat meer tijd met mijn kinderen doorgebracht... ...of met mijn familie of met mijn dierbaren. Dus ik zou zeggen tegen de minister... En, uh, ...maar dat geldt ook voor andere voorbeelden... Ga, ...ga daar niet te lang proberen uit te leggen... ...maar je moet gewoon duidelijk zijn... Practice what you preach, zeggen ze zo mooi in Amerika. Dat is het, hè? Ja, dat is de andere kant. Vindt u dat ook, wat Jacques Bonas zegt, en waar ik het ook over heb? Uh, practice what you preach als politicus. Of zeg je, wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. Dat is namelijk de andere kant van de medaille. Uh, Lodewijk Daleman uit Leiderdorp. Ja, goeiedag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben het helemaal verroerend eens met je stelling. Ik vind uh, zelfs ook dat uh, je, hebt, je hebt ministers die beslissingen nemen over vakgebieden... waar ze totaal geen verstand van hebben... En uh, dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Bedoel, als je ministers neemt die uh, beslissingen nemen over ondernemers, hoe ze het zouden moeten doen... terwijl ze zelf nog nooit een onderneming hebben gehad of zelfs niet in staat zijn om een onderneming op te zetten. Ik vraag me dan af hoe je dan, uh, uh, daar beslissingen over kan nemen ja. voor die mensen. Nou, dat is, dat is niet te doen, bijna. Uh, ik, ik denk dat dat, dat dat gewoon niet kan. En je ziet ook in het verleden dat er natuurlijk heel veel fouten zijn gemaakt... Door, uh, door zulke soort mensen die wel politiek een praatje goed hebben... maar totaal niet van, t t ja, van de hoed en de rand weten. En ik vind dat een hele kwalijke zaak. Oké, okay, dank je zeer. Merci. Wim Roes zegt Spekman: Vond hetzelfde toen de staatssecretaris al Bayrak besluit nam. Als toen later leers in hoger beroep ging rechtelijke uitspraak Mauro. Nou, ik dacht niet dat dat het geval was. Het is namelijk precies het omgekeerde. En Femke Halsema twittert: Eerdman, schandalige ongecheckte misinfo. Mijn kinderen zitten op een gemengde buurtschool in Amsterdam-Oost. Daar eh, zetten ze de hashtag hetstig bij. Mag ik u vragen, Femke Halsema... Of de hele wereld dan fout zit en u nu eindelijk de juiste informatie geeft? Want daarvoor mijn oprechte excuses. Maar ik denk dat niemand dit weet en ook niemand dit ooit heeft opgeschreven. En misschien kunt u ook meteen aangeven of dan ook uw collega, oud-collega Kamerlid van Gent naast zat... toen ze zei dat de pc hoofdtractoren moesten worden geweerd terwijl haar eigen man in een sleurbak reed. Daar wil ik dan ook graag even uh, de reactie op horen van Femke Maar Leuk dat, uh, dat u luistert, want daar kunnen wij uh, ons voordeel zeker mee doen. Uh, Marije uh, Margito uit Huizen, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Hallo. Jou, u bent in Duitsland. uitzending. Ja. nou ja, ik, uh, ik denk van, goh, je mag ook, uh, als goede goed naarmate je ouder wordt, ontwikkel je... je. En mag je ook een andere mening krijgen over zaken. En als jij tien jaar geleden uh, de kinderen op de basisschool had zitten en uh, toen met van alles bezig was. Ook met de kinderen, maar ook aan het werk was. Uh, en uh, vervolgens uh, in de middelbare schooltijd uh, misschien de accenten wat anders hebben gelegen. Waarbij overigens nog maar de vraag kan worden gesteld wat de vader van deze kinderen allemaal heeft betekend in het leven van, van deze kinderen. En ja... Weet je, die dingen die kunnen gebeuren in je leven? Dan wil ja. ik niet zeggen dat je er niks over mag vinden. Nou, dat laatste. Kijk, natuurlijk mag het gebeuren. En het is ook helemaal geen schande. Want ik bedoel, heel veel mensen werken juist zo hard, net als mevrouw van Wijstveld en het is helemaal geen schande dat je dan een Nenny in, uh, inhuurt. Maar de vraag is of je dan met gezag hè, voor, voor, voor de Nederlandse burger kan beweren dat zij iets moeten. Terwijl je zelf in die precies diezelfde positie hebt gezeten en het niet gedaan hebt. Dat, dat nee, is toch maar, hypocriet? Het, maar... Maar, maar alle, alle, er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken de laatste jaren gedaan naar de ontwikkeling van kinderen en het ontwikkelen van, de ontwikkeling van het leren van kinderen. En daarbij zijn een aantal dingen gewoon gebleken. En daar is waar ze de nadruk op legt dat ouders gewoon meer betrokken moeten zijn bij hun kinderen. En dat is heel logisch. Mm. En dat je dan misschien zelf daar tien jaar geleden een andere stap in hebt moeten maken is eigenlijk alleen maar heel verdrietig. Want ja. eigenlijk heeft ze dus dat niet mee kunnen geven aan haar kinderen wat ze, waarvan ze nu vindt dat ze dat wel had moeten doen. En dan kan je wel eens een soort uh, zout in de open wonden blijven gooien. Maar wat heeft dat voor zin? Het gaat toch om de kinderen die nu kind zijn en die nu hun steun van hun ouders nodig hebben. Het is een beetje flauw om te dus zo'n man te spelen. Oké, okay, dank je zeer. Ik zag Monash. Uh, een laatste vraag. Even een reactie inderdaad op, op wat er nu binnenkomt. Um, heb je meegeluisterd? Ja, ik heb meegeluisterd. Uh, kijk, die de eerste meneer die zei ook van, hè, van uh, hoe kan je over ondernemers oordelen als je hetzelfde bent geweest. Ik denk wat een politicus altijd moet kunnen opbrengen is je kunnen inleven in de mensen met, met, met, over wie je aan het besluiten bent. Dus ook al, je hoeft niet per se ondernemer te zijn geweest, maar je moet je kinderen inleven. En als je een uitspraak hm. doet over ouders, moet je je daarin kunnen inleven en moet je ja. Ja, op dezelfde manier uh, leven. Ik, kijk, ik kan je nog één voorbeeld geven in Engeland. Daar hebben ze ooit eens een hele mooie campagne gehad die heette van de conservatieve back to basics. En die ging heel erg over familiemoraal. Het gezin als hoeksteen van de samenleving. En vervolgens bleek de een of de andere leider van de Conservatieve een affaire met zijn secretaresse te hebben of uh, uh, uh, in, in allerlei seksclubs aangetroffen te zijn. Mm. Ja kijk dat dat dat, dat mag je dus doen, maar ga dan niet ander de les lezen dat het hoeksteen de samenleving de, de het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Je moet, ja practice what you preach. Daar gaat het om. Dat is een belangrijk uh, precies, dat is een belangrijk punt. Dank je, dank je Jacques. Ik, uh, ik dank je okay. voor je voor je medewerking. Uh, Marina Schuid zegt: ja, als u je maar aangeeft dat het moeilijk kan zijn. Toon kwetsbaarheid en je bent minder kwetsbaar, zeer met je eens. Marina Schuid, mooi gezegd. 0800 1121. Als u mee wilt doen een avondspits op dit moment. We praten over politici die zelf niet het goede voorbeeld geven. Die vind ik ongeloofwaardig. En daar kunt u op Twitter, hashtag WNL, hashtag Eertmans of op bellen. Wim Roest zegt-spekman, die, zegt, oh, die zegt datzelfde. Als dat u net twitterde, eh, Adrie Neven uit Waddingsveen belt. Een goedenavond. Ik ben het helemaal eens met uh, Stelling. Ja, u deelt mijn mening over de hypocritie in de politiek. Ja, en uh, ik vind uh, de laatste tijd ook uh, met, met die eurocrisis, als je dan uh, Wolfstein hoort en hm. uh, Hogevorst, dan kunnen ze zeggen van ja, het is uh, voortschrijdend inzicht, maar... Ja, u... Ja. Ik was een uh, meneer die had het over, uh, over kok. Ik denk dat uh, 80% van de politici zich hier uh, aan het schuldig maakt. Oké, okay, dankjewel. U, u rijdt door een tunnel of althans vlak daarbij. Uh, Harry van der Tuin uit Amsterdam. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Uh, ja, ik vond die ene spreker wel mooi met wat hij zei van practice what you preach... Uh, Wakker Nederland is een adoptiekind van de Telegraaf, die zo fout was als wat in de oorlog. Mm. Ik denk dat uh, u gebruikt dezelfde uitdrukking. Wie zonder zonde is, werpen het eerste systeem. Ik vond ook die uitdrukking van die mevrouw erg goed. Van... Het management... Maar wilt u nu iets zeggen over het feit dat de telegraaf fout. Ja. Maar... Dat mevrouw Bijlenveld ervan geleerd kan hebben. Maar wacht even hoor. Het gaat om gedrag van iemand. Hè, dat over de ja. tijd verandert. En dat gaat u nu vergelijken met een krant. Die fout was in de oorlog, 65, 60 jaar geleden en ja, nu... En en wakker nu... Nederland is na het adoptiekind van... van Schitterend. De nou, ik mag u prijzen voor deze totaal mislukte vergelijking. Oh, uh, dat is dan jammer, maar uh, ik blijf bij de vergelijking. Okay. En, en uh, en verder vind ik, de, ene, de andere aantekening wil ik maken. Ik zou zo graag de gelegenheid gebruik maken om mevrouw Bijleveld te vragen... of ze, als ze geloofwaardig voor overkomen, dat dus ze een keer naar Bedust gaat... om de slis kwijt te raken. Daar ja. er gek van. Voor de goede orde, u bedoelt minister Van Bijsterveld... in tegenstelling tot oud-staatssecretaris ja. Van Bijleveld, maar allebei van de CDA. Maar u vindt dat zij niet, niet goed uit de woorden komt... Um, nee. Nou, dank, dank voor die tip. Misschien kunnen we die doorgeven. Um, dank u zeer. Het gaat uh, los op Twitter bij ons. Draakmug, zegt Eerdmans. Is Fem maar verantwoordelijk voor de acties van andere GroenLinksleden? Nee, toch klopt. Maar daar heb ik ook alleen een vraag voor gesteld. Hoe, of we dat ook, dat probleem, uit de wereld kunnen helpen. Als zij daar nog op wil, wilde reageren. Dat ging om Ineke van Gent, als ik me goed herinner. Thea Stokman, uh, de allochtone ouder, komt nog steeds niet naar de vijf minuten gesprekken. Na dertig jaar is er niet veel veranderd. Um, Eén, één, goedenavond. Even kijken. Heb ik aan de een, fem een Femke uit Amsterdam? Goedenavond. Goedenavond. Niet Femke Halsema? Nee, een andere, een buurtgenoot. Een buurtgenoot van Femke Ik In dat politici recht hebben op een privéleven. En ik vind dat u verkeerde informatie over de radio verstrekt. U weet niet waarom Femke Halsema overgestapt is naar een andere school. En ik wind me daar ja. een beetje over op. Ik vind dat dat iets is waar... Politici zelf over moeten oordelen waarom ze keuzes maken en waarom iemand naar een andere school gaat, ja. is privé. Dat vind ik prima, hè? Maar als je zo'n grote mond opzet, en dat is terecht als je, als je het vanuit GroenLinks ogen bekijkt, dan mag je verwachten dat mensen het niet uh, heel geloofwaardig vinden als je je eigen kinderen vervolgens op die zwarte van die zwarte school afhaalt. Dat is wat ik zeg. En wat iemand ja, privé waar doet, doet prima. Maar naar welke school is het toegegaan, meneer Eerstmans? Heeft u dat nagekeken? Dat, dat, dat, u mag mij... Ik krijg nu het tegendeel door, maar het is nooit anders beweerd. Het is nooit anders, ook door ik Femke Halsema, rechtgezet. Ik, ik werk op de ene school en ik ken de andere school. En dat is niet... Een, de, de ene is niet een zwarte school en de andere een witte school. Maar zullen we en dat dan eens uit de, de wereld school. helpen? Want anders blijft dat toch voor eeuwig rondzingen. Dat is toch precies waar, waar het over gaat? Hè? Dan, dan nou, blijf je dus iets... Dat is helemaal niks aan? Dat is toch haar privéleven? Nou, dat ben ik het helemaal niet met u eens. Dat ben ik niet met u eens. Ja. Net als dat op een van Bijsterveld vroeger natuurlijk een privéleven had, maar ze beweert nu iets. Namelijk dat ouders, hardwerken ouders, meer met de, met de kinderen moeten, moeten bezighouden. Zoals dat niet idee, dan kun je zeggen dat was haar privéleven. Maar dat is toch niet met elkaar te rijmen? Dat bedoel ik. Nou, dat dan begrijpt u niet helemaal. Uh, ik denk dat de minister iets wil aangeven. Dat, ik ben het niet met uh, haar eens. Ik wil alleen zeggen dat bepaalde keuzes. Ik moet ophangen straks. Oké, okay, ik hoor kinderen. Oké. Uh, Oké, okay. nee, okay, dank dat u belde. Bedankt, Femke uit Amsterdam. Peter de Hoog zegt niet per definitie. Eerdmans, naar, maar dit soort politici moeten wel extra de best doen... voor ze mij kunnen overtuigen. Dat uh, zegt Peter de Hoog op Twitter. Samer uit, uit Leusden. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ik ben het eens met de stelling. En wel hierom? Gaf, ja, nou, u gaf aan het begin van de discussie... een heel mooi uh, gezegde van uh, een zeer bijzondere persoon. Uh, hij, die niet, uh, hij, hij die geen zonde heeft, uh, gooide eerst eerste steen... Uh, nou, diezelfde bijzondere persoon heeft uh, een ander mooi gezegde gezegd. Uh, en als volgt, uh, hoe wilt u de uh, splinter uit het oog van de ander halen... als u zelf de balk in uw eigen oog niet ziet? Ja. mooi. Dus uh, ja, uh, Dus daar het op u vindt dat eerst mensen in de politiek toch de eigen uh, de balk moeten zien... voordat ze de ja, splinter... Precies, dat, ja, is, uh, ja. dat is inderdaad ook een variant op het thema. Politici die zelf niet het goede voorbeeld geven, zijn ongeloofwaardig, dat zeg ik. Dankjewel, Samer. Uh, Jeroen de Vet uit Den Haag. Joost, goedenavond. Goedenavond. Ik ben het in principe met je stelling uh, eens. Dit is precies uh, waarom politici moeten oppassen met al te veel meningen hebben over hoe uh, hardwerkende burgers hun, uh, hun leven moeten inrichten. Ja. Uh, maar volgens mij moet je er nog wel wat anders bij zeggen. Uh, voor Van Bijsterveld geldt volgens mij dat ze vooral, vooral de hele grote fout maakt. ...dat ze, uh, even vergeet dat ze zelf ook mens is... ...dat ze dus ook had kunnen leren van haar eigen situatie. En dat is wat mensen zo ontzettend stoort. Ja. Uh, Halsema heeft overigens een aantal maanden geleden... ...geloof ik bij Paul en Witteman een interview gegeven... ...waarin ze heeft uitgelegd wat haar dilemma is uh, ja. uh, bij zo'n zwarte school. Ja, denk je, dat vind ik alweer stukken beter... ...dan laat je in ieder geval zien dat je precies. ook gewoon mens bent. dat is helemaal, precies. Politici moeten niet, ja. moet niet doen alsof ze beter zijn dan andere mensen... Uh, moeten ook gewoon laten zien dat ze kunnen leren. Jij verandert ja. toch ook wel eens van mening. Ook nou, geef dat dan gewoon? Weinig, raad... maar het moet eerlijk worden toegegeven. Ja, dat zeg je, Jeroen. Maar da dankjewel, want ze zijn door de uitzending heen, Jeroen de Vet. Merci. Uh, dit was uh, alweer avondspits voor deze avond. Met een mooie, met een mooie mooi betoog. En ik denk ook een, een goede discussie die we eraan vastknoopten. We gaan, uh, we gaan de zaak verlaten. Zend, op de zender gaat kunstof verder hier met Theodor Holman in de uitzending. Morgen is er geen avondspits in verband met de loting voor het EK. En zondag wil ik u melden, dan is Eva. Op zondag natuurlijk van WNL om half tien op Nederland 1 met gasten Alexander Pechtold, Dokters van Leeuwen en Wibi Suriardi. Dus kijk hè, zondagochtend half tien. Tot maandag. Morgen van 7 tot 8. Mangiare, de grote test met Johannes van Dam...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 Gebron Bakker winterboek: Het cadeau voor de koude winteravonden. Dit is Radio 1.